Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Minister Spies wil dat van gemeenteambtenaren bevriezen. Ze noemt de onlangs afgesproken loonsverhoging van 2% een verkeerd signaal in een tijd waar iedereen moet bezuinigen. Ze roept de gemeente op het akkoord te herzien. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil niet zeggen of ze gehoor geeft aan de oproep van Spies. Wel is er volgende week een bijeenkomst waar wordt gesproken over de gevolgen van de nieuwe bezuinigingen.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 In Nijkerk woedt een grote brand in een fabriek waar producten van kunststof worden gemaakt. Bij de brand komen grote zwarte rookwolken vrij, die volgens de brandweer zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Mensen in de buurt krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. De brandweer doet metingen. In de Nijkerkse fabriek waren geen mensen aanwezig toen de brand uitbrak. Het pand staat op een industrieterrein langs de A28. De rookwolk is tot in de wijde omtrek te zien.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 Zangvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, Ik vind dit wel een hele gave opmerking van de burgemeester van Amsterdam. Dat vind ik echt heel mooi. Als uh, je bekogeld wordt uh, door allerlei uh, figuren... die denken dat ze al heel lang eigen je supporter zijn... en dan als antwoord geven... ik had al een seizoenskaart... toen jullie nog in je pyjama naar Sesamstraat kijken. Nou, dat vind ik hulde. Dat vind ik echt hulde. Uh, voor die mensen die nog een beetje van de automobielsport houden, dit weekend ADAC GT3. dat waren ze, uh, excused, met uh, automobiel uh, dat in het teken van uh, de ADAC uh, races op het uh, circuit. Nou, over ADAC gesproken! Nou, de ADAC AC. was uiteindelijk uh, zeer behulpzaam. Ja, ja, maar... ja, in welk opzicht? Wacht even, voor de, voor de mensen thuis, dit is Marcus van Dam. Die zit nu even aan de andere kant, waar ik normaal gesproken zit. Ja, dat is een keer anders. Uh. Ja, dat is wel eens leuk. Dat vind ik ook wel eens uh, wat hebben. Uh, want uh, vorige week hadden wij geen uitzending toen uh, ging het uh, allerbelangrijkste parkeren natuurlijk uh, door ja. uh, Maar de week daarvoor uh, Toen wa waren de mannen van Alaska hier aanwezig En jij had uh, haast Want je wilde graag naar Duitsland ja, En dat deed je, je met een uh, hele mooie snelle automobiel Daar ging het niet over Dit liet er ook over Dus ik denk in meerdere opzichten was die wel heel erg gepast denk ik. Ja, mijn uh, Toyota, Toyota, <laughs> Toyota MR2 maar uh, de eindbestemming heb je geloof ik niet gehaald, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. Naar, uh, na wel geteld uh, zeven maanden de motor reviseren... en nog een andere drie maanden de auto reviseren... Ja. was hij dan eindelijk af. En dit zou mijn eerste ritje naar Duitsland worden. Heb ik hem eerst al weken hier in de buurt... Uh, goed warm gereden, getest, dat alles helemaal in orde was. Ja. En ik rijd de Duitse grens over en bij hectometer paaltje 8... Nou ja, eigenlijk bij 7 denk ik al. Mm -hmm. Zijn de motor uh, ratel. Ik was mijn kracht kwijt en uh, ik heb hem langs de kant moeten zetten. Als een echte gestrande Formule 1 autocorreur ja. die de wedstrijden heeft moeten staken, heeft ook Marcus van Dam zijn tocht naar Keulen moeten staken. Nou, dat was dus. Uh, halverwege. <laughs> ja, jo, jo, jo. Nou, niet, niet eens halverwege. Ik was ja. op uh, 156 kilometer van de 389. Ah, was jij een aardig hint op weg? Ik was een aardig hint op weg, ja, net over de Nederlandse grens. Net ja. ver genoeg om de AWB niet te laten komen, maar de ADHC in actie te laten ah, komen. De ADAC. En de ADHC uh, had een ja. aardig, aardig verhaal. Jij en daar, uh... begon, daar begon het gelul ook. <laughs> ja. Want dat was om kwart over s nachts dat ik gestrand was. AWB ja. uh, ANWB gebeld. AWB de ADHC gebeld. Ja. ADHC kerel aan de lijn gehad. En die zei ook dat ze me gingen zoeken op de A3. Twee ja. uur later nog steeds niks. Ik weer bellen. Weer niks. Ja. Tweeënhalf uh, uur later stond dan eindelijk een politieauto langs de kant. Die vroeg, vroeg zich af waarom ik hier nog steeds stond. Die ja. werd gebeld. Zochtes ze om 31 Dat is 50 uh. kilometer verderop. Ja. Uh, na drie uur was ik eindelijk weggehaald. Maar was wel echt compleet bevroren. Als je, uh... Oh heel, oh, heel, oh, heel. Oh. En dan hebben ze het over de Duitsers dat ze het altijd uh, groenig aanpakken? Maar ja, toen, toen ze het eigenlijk waren. waren <laughs> ze goed bezig. Man. Ja, oké. Okay. Dat was toen. Maar het lijkt er meer uh, op dat de AWB een foutje heeft gemaakt. Ja, ja, en dat is ja, dus ja, verkeerd ja. heeft gemaakt. Als je, op de hey, als je op de weg wacht, wacht je altijd. Heb ik me uh, laten vertellen. Maar goed. Uh, ja, maar drie uur achter de snelweg. <laughs> ja, dit is dat, gewoon dan, uh, pure, pure, pure uh, nadigheid is dit uh, wat, uh, wat dat gaat. Nou, uh, dat, dat verhaal valt in het niet met uh, hetgeen wat ik uh, oorspronkelijk van plan was uh, vanavond. Ik wilde wat interviews uh, uitzenden. Ja, ik dacht ja. dat je iets vergeten bent. Ja, ja eh, interviews uh, stonden niet op deze externe harde schijf. En ik uh, moet dus nu gaan zoeken waar ze dan <laughs> wel staan. Ik heb al een donkerbruin vermoeden waar ze staan. Uh, maar dat is. Dat niet is mijn... hier? Nee, niet hier. Nee. Uh, als ik ze had, dan had ik, uh, had ik ze ook ongetwijfeld wel uh, hier uh, laten horen. Dus, uh, dus dat uh, verhaal van de Vocal Couch, dat houden jullie nog te goed. Wat ik wel uh, bij ga zeggen is dat we volgende week een poging gaan doen... om het interview wat ik had met Rebecca Sier... en dat was uh, in uh, februari, dat uh, de grachten nog uh, dicht van, uh, van het water uh, lagen. Met ijs en dat soort dingen. Uh, dat we dat volgende week gaan uitzenden. Dus dat, uh, dat heb ik hier op deze schijf wel bij me. Op deze externe harde schijf staat het erop. Maar dat uh, zenden wij dus volgende week uit. En dan zijn we er nog niet, want... 17 mei, noteer het maar vast in je agenda. Jelle Visser en Fabiana Dammers komen naar de studio, want uh, ze gaan akoestisch spelen. Blij dat je dat ook weet. Mag je weer spullen meenemen? Dat was, nog één keer. 17 mei, zo voor vandaag, over twee weken. Dat is op uh, Hemelvaartsdag. Krijgen we hemelse muziek uh, te horen? Mooi. Ja. Weet je dat ook weer dus, uh, en ik, ik zal je, ik zal je even verklappen uh, Jelle uh, Visser die heeft een uh, aantal liedjes geschreven uh, Was uh, bij de bloesemtocht trad hij samen met uh, op. Uh, maar uh, ik heb ze alle twee zo gek uh, gekregen Dat ze hier uh, naar de studio uh, uh, gaan komen uh, Bij Fabiana is het zelfs zo Dat we waarschijnlijk zelfs nieuwe liedjes gaan horen Dus dat uh, kan ik in ieder geval alvast uh, melden dat, dat is uh, even voor, uh, voor het uh, moment uh, nu uh, Nu gaan we ook even verder uh, met uh, een stuk uh, muziek uh, Doen we met uh, deze man Hij is uh, 5 mei uh, Samen met zijn uh, band De Wezenmannen Is hij uh, te horen in het Westerpark En uh, dan uh, gaat hij op het bevrijdingsfestival uh, spelen Dat is smiddags en voor die mensen die er dan nog geen genoeg van krijgen, die moeten dan hun hele handel en plunje zakken meenemen naar het uh, Pakhuis Wilhelmina. Want dan speelt hij s'avonds nog een keer. Uh, en ik meen dat dat ergens vanaf een uur of negen plaatsvindt. Maar dan moet je maar even het, uh, de website van het Pakhuis maar even laten raadplegen. Ik heb het over Mirko, Hermans en zijn wijze mannen met de blues van MUZIEK Met mijn allerlaatste kwartje mijn moeder te bellen. En ik weet dat verwacht ze. Toen zag ik haar staan met een gitaar in de hand: ik zong over de hier en zijn zalvende handen. Ik liep naar haar toe.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 Net als de Heer, maar je wil me voor jezelf zeggen, nou, nou dat is verkeerd te dus zijn. Geloof je, geloof je. Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekken bekeert. Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekken bekeert. Lot. En jij bij mijn toekomst, jij bij mijn God. Ze me lang aan, ze sturde haar hoofd. En nog eens al je plaatsen heb je mij liever trouw. Als jij een schepping bent van de heer, dan denk ik dat mijn hier, de plek gebeurt. Als jij een schepping bent van de heer, dan denk ik dat mijn hier, de plek gebeurt. Van de Heer, dan denk ik dat me hier ter plekke bekeer. Als jij schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier ter plekke bekeer.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 Twee uh, nummers uh, achter elkaar. Uh, om te beginnen was dat uh, de blues van Lieselot en uh, Mirko en de wijze mannen. Die op 5 mei op het, uh, in ieder geval in de Westerpark, oh, op het Westerpark of in de Westerpark, uh, een optreden gaan doen. Is s middags, dus dan hoop je maar uh, dat uh, aanstaande zaterdag een beetje het zonnetje schijnt. Het schijnt een beetje uh, redelijk weer. Uh, Ik hoop het wel, anders wordt het echt... En dan, het, en dan is het s'avonds, uh, mag je dan nog even gewoon kijken in het pakhuis Wilhelmina of, uh, of die daar ook nog uh, de snaren gaat raken. Maar s'avonds om negen uur dan zijn we nog gewoon, uh, nog gewoon in de Westenpark hoor. Negen uh, uh, uur? Nee, negen uur speelt in het pakhuis. Ja, maar hmm. de rest van de mensen zit dan helaas nog op het veld denk ik. Denk je? Ja, ja uh, een je beetje bedoelt, uh, Je bedoelt bij vervrijdingspoppen in Haarlem. Ja, ja dat, dat, dat zeker. Uh, nou, het is, is goed dat je daar even over begint. Want uh, dan kunnen we nog wel even, even een licht op gaan steken. Wat betreft uh, de line-up. Zoals die bekend is ja. op het hoofdpodium. Helaas uh, al één wijziging in de line-up geweest, hè? Is dat zo? Ben Howard komt niet. Ben Howard komt niet. Oeh, dat is, dat is uh, vrij lullig, denk ik, uh, voor de bevrijdingspoporganisatie. Uh, uh, nou, uh, dan ga, wacht even. Ik, ik zit er weer helemaal verkeerd. Nee, uh, wel. Jawel, ik zat wel goed. Maar je, je kan het nog even wat sneller uh, hopelijk uh, doen. Het programma. Maar ik zit ook even naar, het, uh, naar de festivalinfo. Uh, ik moet even het podium hebben, jongens. Kom op nou. Wat is dat nou? Nou, uh, Dat is leuk. Programma. Wat zoek je? Ik zoek uh, gewoon wat, wat speelt er en dat kan ik weer niet Kom. wijs uit worden en ik weet ook wie die website weer gemaakt heeft. Nee. Dit is het programma. Ja, ja, ja. Met het houtpodium, Jupiterpodium, oh, nee. Kinderfestival podium, en ja, plein ja, ja. van de vrijheid. Goed, goed, goed, goed. Uh, ik weet genoeg. Uh, oh. Laten we beginnen bij het uh, bij het houtpodium is dan ook een hele leuke, want daar uh, speelt Wooden Saints. Hier is Wooden Saints? Nou, daar speelt onder andere Chris Kok in mee. Uh, en ik uh, weet dat die jongens uh, al heel wat, uh, wat uh, kunnen. Dat is het hoofdpodium dus ook. De um, uh, dress-up dolls die komen dan om één uur. Spelen dus niet de hoofd. Uh, dus ze beginnen niet. Nee, het is niet meer openen. Het dus, is niet uh, uh, de opening. Hè? Het is de tweede, de tweede act. Uh, dan om twee uur spinvis. dus is om tien voor half... 3, moet ik eigenlijk zeggen. 10 voor half 2 is het dus Dress Up Dolls. 10 voor half 3 is Pinfish. Dan om 5 voor half 4 de Ship Dogs. Dan om half 5 voor uh, de Volendamse fans onder ons. Nick en Simon. Dan Rilan en de Bombardiers. Die uh, zullen we om uh, half 6 uh, zien. En de jeugd van tegenwoordig is om half 7... En dan gaan we naar het avondgedeelte. Uh, wilde the people om 10 voor 8. Als vervanging van. Uh... Van Ben Howard dus. Ja. Uh, Ego en de Bunnyman. Dat schijnt ook nog. Uh, Dat is een legendarische groep uit de jaren 80. Voor de mensen die het niet weten. Maar ze, ko en ze komen uit Liverpool. 10 uh, over 9 spelen ze daar. En dan als laatste mogen uh, Kids Creole en de Coconuts het afsluiten. Dan gaan we naar het uh, jubilair podium. En uh, daar uh, ziet uh, van alles en nog wat. Blue June. Het, het debat wordt uh, dan een hele mooie act. Ja. Daar staat hij. Kees Mayfield, om tien over half twee gaat hij spelen op het uh, jubileumpodium. Duurt tot vijf voor half uh, ja, drie. Gisteren heb je ze kunnen zien in de wereld draait door. De Bombay Showpick. Om kwart voor drie spelen zij daar. En dat duurt tot half vier. Dan Lefty's Soul Connection. Ook bekend van de wereld draait door. Uh, tien voor vier tot uh, vijf over half vijf. Dan krijgen we een freestyle rap battle van de music en mashup. Sef gaat dan om uh, half zes tot zes uur. Dan Gers Pardoel. Om kwart over zes tot kwart voor zeven. Ed en dat staat voor Ed Struilaard. Die gaat uh, spelen van uh, 7 tot half 8. Dan hebben we ook nog een hele mooie Evi de Visser. Ja, 5 8 tot 10 over half 9. De Rebel Soul Collective uh, tussen 9 en half 10. En Bart B. Moore, dat is dan om 5 over half 10 tot... 11 uur s'avonds. Nou, dan is er nog een kinderfestival. Dat duurt tot uh, half zes. En dan is er ook nog een Plein van de Vrijheid. En daar gebeuren ook uh, van allerlei activiteiten. Meer, wat meer in het culturele uh, gebeuren. Dus wat, wat minder muziek, maar meer met ja, zang en dans. Of toneel. Dat, dat soort dingen. En uh, wat ik ook zie staan is uh, Ride as Rain. Al heb je vorig jaar op het Plein van de Vrijheid ook weer Coop Fire kunnen zien? Ja, eh, dat, zou, dat zou heel goed kunnen. Eh, dus, ja, en, we fire, maar daarvoor hebben we dus nu Riders Reign staan. Om tien voor half vijf, tussen eh, tien, voor, tien voor half vijf en tien voor vijf. Wil je Riders Reign volgens mij eh, weer aanschouwen, moet je morgen naar het podium duiken gaan. Want dan spelen ze in de, de eerste voorronde van de meer popprijs zeggen we er ook bij. Uh, we doen er op dit moment nog even niets mee. Voor ons nog niet. Uh, dat's, ja, ja. Jij zit bij de Oudersport en ik zit op het bevrijdingspop Ja, dus terrein. dat, dat uh, gaat uh, even aan onze neus uh, voorbij. Uh, de, waarschijnlijk zal het wel uh, de bedoeling zijn dat we eens een kijkje gaan nemen bij de finale van, uh, de, van, deze, van deze mooie contest. Uh, muziek is geen wedstrijd. Ik zou Peper zeggen muziek uh, maak je met, ze, met elkaar. Dat uh, vindt... Uh, Robert-Jan van Steenkoud bijvoorbeeld, die heeft dat al eens gezegd. Ik heb toevalligerwijs nog even het mp3'tje in handen. Maar we gaan eerst eventjes wat, wat draaien, want we zitten ons weer helemaal blauwe te, te, te kletsen hier. Uh, dit was een cd van een van de mensen die ook weer te maken heeft met Chris Kok. En dan in het verbandje uber, -ich, uber -ich. Uh, die uh, meegaan doen aan uh, de voorrondes van de Grote Prijs. Uh, maar Donata Kramars, uh, dat is dan uh, de andere kant van uh, Ubrich... die heeft ook nog een eigen groepje geformeerd. Nosoyo, eigen groep. En uh, dat is, ja, het houdt een beetje minder van independent jazz. Moet je maar eens uh, goed luisteren naar uh, dit nummer. En dat is een heel mooi nummer van dat uh, album Just Before The Faint. Quick shimmer, we're not sorry. And we know Helene May, die we ook hier te gast hebben gehad. Toen uh, gingen we praten over haar muziek. Uh, dat was volgens mij vorig jaar in september, oktober. Ik wil er, uh, wil er even vanaf zijn, maar uh, ze is toen hier geweest. En ja, het leuke was dat, uh, dat ze dit heeft uh, achtergelaten in één CD die. Uh, nou, die is verdwenen. En die andere, die, uh, die heb ik nog. Ik had, uh... Jouw magisch verdwenen CD. Ja, dat is een magisch verd verdwenen CD uh, van uh, Elena May uh, Ze deed uh, vorig jaar uh, mee in uh, de voorronde van uh, de grote prijs. In de kwartfinales. Toen deed ze mee. En ja, uh, ze is er ook niet uh, ver mee gekomen. Leuk is uh, trouwens ook, hè, de eerder genoemde Donata Kramers uh, en Chris Kok die uh, hebben hieraan meegewerkt aan deze EP. die ze heeft uitgebracht. Uh, dat, dat nummer dat heet Lilies and Blue Veined Hands. Dat heet, uh, zo heet de EP. En Like a Lily Among Thorns, dat was dat nummer wat je net hebt uh, kunnen beluisteren hier uh, bij Alternative FM. Wat uh, ook heel erg uh, bijzonder is om te melden. En straks zullen we in het volgende uur ook iets van Sophie Verline gaan uh, draaien. Dat is Nederlandstalig. En uh, diezelfde Sophie uh, Verline die schijnt uh, ook bezig te zijn met een eigen band. Capcross. Um, daar die, die mensen zijn uh, bezig met een EP. Dat moet uh, ergens uh, in uh, deze maand uh, gaan verschijnen. Dus dat uh, zou uh, zomaar kunnen dat wij. Uh, ...ergens in juni dit uh, gaan draaien. Um, en om even het verhaal uh, af te maken... ...zij uh, gaan met z'n tweetjes op woensdag 23 mei... ...dus Capcross, dat is de band van Sophie Velline. Elena May uh, zal er ook aan meedoen... Uh, ...die zullen een, een bijzondere uh, ja, voorstelling gaan geven... ...de Tocht heet dat... ...het Comedy Theater in de Nes in Amsterdam... Uh, ...die zal dat doen... ...en om half acht gaat uh, de deur open... En de voorstelling start om 8 uur. En ik ben erbij, want ik vind het gewoon heel erg leuk om dat eens eventjes te aanschouwen. Dus wat dat er gaat, uh, zal dat, uh, zal dat uh, gaan plaatsvinden. En ja, ik zei al, de grote prijs van Nederland. Ik noemde het uh, al in de kwartfinales uh, dat Ilene mee vorig jaar had meegedaan. Ook dat gaat beginnen. Uh, volgende week, zaterdag, trappen we af in uh, Den Bosch. Maar ja Daar uh, zal Autoritative FM niet bij zijn. Waar ze wel bij zijn is uh, de Amsterdamse hoek. Ze komen drie keer in Amsterdam. Dat is uh, op uh, de 24e mei. Dat is op een donderdag. Is ook geen uitzending dan. Dan weet je dat ook alvast. Uh, ja, <lacht> slik. <lacht> Uh, dat is uh, dan, dan is, uh, de eerste. Uh, Pakhuis Wilhelmina. Dat is de eerste uh, die dan in Amsterdam wordt uh, gehouden. Dan is het twee weken later opnieuw uh, in uh, 7 juni is het dan uh, Raak in Bitterzoet. Dat is ook op een donderdag. Ja, en dan was het ermee speelt. Uh, Pakhuizen op 14 juni, ook op een donderdag. Dus ze hebben het wel heel erg leuk uitgekozen. Maar dat zijn de drie voorrondes die gehouden worden in Amsterdam. En aangezien wij toch een klein beetje in het verlengde van Amsterdam zitten... zullen wij in ieder geval de Amsterdamse kant van het verhaal gaan meenemen. En wat daaruit voort gaat vloeien, dat weten we nog niet. Want ja, de finale van de Grote Prijs die zal dan ergens in december van de, dit jaar gaan plaatsvinden. Dus, en het lijkt allemaal weer zo lang geleden. Maar we hebben in 2011 hebben we dat ook gezien. Dat is een, ik heb het gevoel dat dat gisteren geweest is. Maar, zo, tijd gaat veel te snel. Ja, tijd gaat veel te, veel te rap. Uh, wat hadden we klaarstaan? We hadden iets klaarstaan en dat, daar kwam, uh, dat, dat vind ik ook leuk, uh, de gasten Rikke Korswagen en, uh, en zijn... Uh, zijn partner, en dan ben ik weer even de naam van die partner kwijt, ja, moet ik weer even... Kijkt hij mij aan. Ah, dat is leuk. Ik heb mijn naam... Uh, de man uh, zonder naam. Ik ga het gewoon nu zoeken. Helena. Uh, <laughs> Elma, plezier. Juist. Even het cd, hoe is hij. Onthoud het niet allemaal. Maar uh, Rickel Korswagen en Kors Helemaal plezier. die waren hier een paar weken terug. Een paar maanden of anderhalve maand terug. Te gast uh, om iets te vertellen over hun CD. Uh, van Halfway Station. Die gaan we straks nog eventjes uh, draaien. Uh, tenminste een track. En toen kwamen ze ineens met, uh, met iets aanzetten. Uh, en ja, toen zei ik: Van dat is iets wat wij ook wel uh, willen draaien. De band heet uh, Luik. Frontman heet Lucas Dikker. En ze hebben een album uitgebracht dat heet Aals. En daar gaan we nu de titel nog van draaien. Doing fine. So, when I'm gone, when I'm gone, she, go on. she goes on. When is dat uh, nummer toch eigenlijk ook. Uh, Twitch van uh, Kees Mayfield. <coughs> Voor de mensen die uh, Kees Mayfield dus uh, willen zien en horen... zaterdagmiddag, ik dacht om tien over half twee... speelt hij op het uh, podium van bevrijdingspop uh, in Haarlem. En dan zal hij ongetwijfeld ook dit nummer Twitch misschien uh, laten horen. En overigens over uh, Twitch uh, gesproken, want dat uh, gaan we zo nog even zo op onze... Uh, ja, pagina zetten van uh, Alternative FM, is dat uh, dat nummer Twitch afgelopen zaterdag al is gecoverd. Ja, door de Cosmic Carnaval. En dat klonk werkelijk fantastisch, moet je je erbij zeggen. Dus zowel het uh, origineel als de cover klinken gewoon heel, heel erg vet. Dus <coughs> dat is uh, wel heel erg leuk uh, om dat even te melden voor de mensen die dat, uh, die dat willen weten. Kees Mayfield, uh, dat is de originele uitvoering, dus Twitch. En uh, ja, de Cosmo Carnival kan het dus ook. Uh, wellicht dat ze dat misschien nog ergens een keer op hun... MP3'tje willen vrijgeven of wat dan ook. Want ik vond hem fantastisch hoor, die uitvoering. Uh, we gaan, uh, zoals gezegd... Want op 19 april kwam ik erachter... dat we hier in alle consternatie... ineens iemand hadden vergeten. En jij zat te balen. En ik zat te balen, echt uh, te balen. En uh, die, uh, die vier jongens uit Vallendam... die keken me aan zo van... wat is er nou gebeurd? Alsof, uh, ja... alsof de hele wereld was vergaan. Ja, uh, Jarro van Malta, die hadden we dus gewoon vergeten. En... Gelukkig, hij hangt nu wel aan de telefoon. Jarroll, goedenavond. Goedenavond, Jarl, ja. Ja, eh, want belofte maakt schuld. Uh, toen had ik, al, uh, had ik al min of meer gezegd uh, en aangekondigd inmiddels al op uh, de sociale media. Van, nou, uh, er komt een inhaalbeurtje. En uh, dat inhaalbeurtje, dat uh, doen we nu. Um, en over twee weken, dat, dat is leuk. Want dan uh, hebben we ook hier gasten in de studio. En dat zijn Jelle Visser en, en Fabiana die hier uh, een, paar komen, ja, een paar nummers komen spelen. En dan kom je er weer bij. Dus, Hallo, uh, nou, we ik kijken naar. Ja, uh, je bent aangekondigd. Uh, aardig bezig geweest, zag ik. Een ja. enorm vuile ton, heb je, heb je, heb je al uh, op je naam staan voor de mensen die jou volgen op uh, Facebook. Vertel er iets uh, in het kort over. Nou ja, op Facebook uh, zet ik elke uh, avond een uh, zeg maar nachtverhaaltje neer, dus dat kan een gedicht zijn, dat kan een dagboekje ja. zijn, ja. maar de laatste uh, tijd heb ik dan een uh, meerdelig verhaal, uh, heb ik ook uh, op Facebook gezet, elke uh, avond een deel en... Uh, ik dacht van ja, weet je, kijk als je er elke dag met een gedicht komt, dan wil je af, wat afwisseling, wat, wat een beetje spannend houden. Maar nu uh, is het verhaal klaar, dus vanavond er weer een tussen aan gewoon uh, gedicht nacht -verhaaltje. Maar uh, ja. Ja, ik vind het superleuk en als mensen waarderen het ook. En dat is alleen maar mooi, dat iets wat, wat voor jezelf komt, dat andere mensen het ook mooi vinden ja. of leuk vinden. Ja, uh, maar ik neem aan dat jij niet uh, in, deze, in deze sessie de, de 23 delen gaat, uh, gaat nee, voordelen. Nee, nee, nee. Vandaag ga ik er, en, er eentje doen die ik ook erg mooi uh, vind. Die is van 2 april en die heet uh, Wandelende Voeten. En ik hoop dat mensen het ook uh, mooi vinden. Nou, Jarl, ik uh, ben heel erg nieuwsgierig en laat maar horen. Oké, okay, Wandelende Voeten. We zetten stappen stevig in het aardse bestaan. Stappen, laat het achter ons ligt voor wat het is. Voeten raken, het groene gras, het land op het strand, het mos in het immense bos waarin de, zon, waarin de zon het pad verlicht. Wandelende voeten, ze zijn er met velen in elk dorp, stad en land. Bewegen we wegen ons in groepen voort en soms alleen. En als we ons dan alleen voelen, denken we aan de voeten die onze stappen al hebben gezet in het verleden. Zij zijn in onze gedachten. Zo lopen we door het leven, wandelende voeten. Samen zijn we één. Iedereen loopt zijn leven in zijn snelheid en op eigen manier. Ze laten gedachten achter, voetstappen in het zand. Dat zijn de sporen van het leven, door een voeddruk aan de aarde gegeven.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 She needs to really see She can be anybody Little breeze of wind Without touching the sky Uh, one, two, three, four. Should <misindrucking> no, really, like, like you know, yeah, be da da da da da da da da da can be da da da da da da da da da da da da da da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 Don't you dare Such a lazy girl, sometimes I'm a daydreamer. I listen to music for hours, doing nothing, feeling great.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 Nina en Fijn. Ja, Marcus die heeft mij net een trucje uitgelegd. Dat uh, is een leuk trucje eerlijk, eerlijk gezegd. Ja, uh, dat is... Uh, hoe noem je dat dan een beetje? Een beetje spammer geloof ik. Hè? Nee, dat heet tanken op Facebook. En ja, als je dat goed doet, dan kan je dus ook pages taggen. Ja, dat hebben we gedaan. Uh, dat hebben we gedaan. Want, uh, zoals uh, gezegd, uh, um, speelden we net het... Uh, of draaiden we net het nummer Twitch van Kees Mayfield. En uh, dat hebben we dan ook maar even op onze uh, ja, Alternative FM... Uh, page gezet. En Kees uh, ja, speelt, maar Kees heeft uh, gewoon heel uh, mooi uh, dat nummer Twitch uh, gemaakt. En dat, uh, well, ja, dat was uh, voor de Cosmo Carnaval aanleiding om dat nummer ook uh, te spelen op de avond dat zij hun album presenteerden. Overigens, dat album dat gaan we zo direct uh, eventjes... Uh, daar gaan we een trekje van draaien. Dan beginnen we zo, sterker nog, dan beginnen we zo direct de tweede uur mee. De single, zoals die uh, wordt genoemd. Dat is in ieder geval uh, de versie die we ook uh, kennen van, uh, van YouTube. Uh, Kingmaker, dat gaan we zo direct uh, draaien. Maar eerst uh, als uh, uitsmijter voor, het, uh, laatste, voor dit uur. Good Meat. Dat uh, is een, een beetje een leuk, nou, leuk verhaal. Een minder leuk verhaal voor uh, de jongens. <tus> Want... Vorige week vrijdag, toen uh, was ik uh, met iemand op pad. En uh, we reden bij nacht een ontijd reden we terug. En op een gegeven moment komen we daar bij Amsterdam Sloterdijk Dijk aan. En daar stond dan de wagen van Good Meat voor de, te wachten voor een verkeerslicht. Alleen degene die achter het stuur zat, die dacht dat het licht op groen ging. En ja. De auto trok half op en raakte in één keer, pats, de voorkant. Ja, dat was niet zo'n fijn uh, gezicht. Wij uh, zijn maar niet gestopt, want ja, je weet het maar nooit. We zijn toch maar doorgereden. Dus uh, het, is, het is niet zo uh, prettig geweest. Maar om de jongens even toch een uh, hart onder riem te steken... tot aan het nieuws van 9 uur is uh, Good Meat met uh, Yellow House. Yo.